4 uur. De Radio 1 Sportzoll. Lucera Carrasso en Tom van Heck. Goedemiddag, komend uur hebben we aandacht voor de toename van Kinkhoest. In ons buitenlandpanel bespreken wij de plannen van Van Rompuy met Europa. En we blijven natuurlijk Wimbledon volgen. Wordt elke dag leuker nu ook na de sensatie van Aranjta Eerst krijgt u het NOS-nieuws van Mark Visser. De SP vindt dat politici moeten oppassen om in een ongelofelijk tempo allerlei veranderingen aan te brengen. In het debat over de Europese top zei SP-leider Roemer dat voorstellen om bijvoorbeeld een Europese president te benoemen, er lijken te worden doorgedrukt. Dat is mijn grootste bezwaar. Al zou je het willen, die richting op, dan moet je dat nog niet doen in dit tempo. Je ziet in alle Europese landen dat de bevolking afhaakt. Met alle gevolgen van dien. Roemer zei verder dat de Europese Centrale Bank staatsobligaties moet opkopen van zowel Zuid-Europese als Noord-Europese landen. Op die manier worden de risico's gespreid, vindt hij. Dat plan levert hem fel kritiek op van zowel PvdA-leider Samson, D66-voorman Pechtold, als PvV-leider Wilders. VN-gezant voor Syrië Annan houdt zaterdag een topconferentie over Syrië. Hij heeft daarvoor de ministers van Buitenlandse Zaken uitgenodigd van de landen die een permanente zetel hebben in de VN-veiligheidsraad de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook Syrië's buurland Turkije heeft een uitnodiging gekregen. Op het topoverleg in Genève zal worden gesproken over mogelijkheden... om een einde te maken aan het geweld in Syrië. In een VN-rapport dat vandaag werd gepubliceerd... wordt gewaarschuwd dat het geweld de afgelopen maanden dramatisch is geëscaleerd. Bondskanselier Merkel heeft nog eens benadrukt... dat Duitsland tegen de invoering van gezamenlijke euro-obligaties is... In de bondsdag zei ze dat zo'n stap economisch verkeerd en contraproductief is. Merkel zei dat er pas sprake kan zijn van euro-obligaties... als landen bereid zijn Brussel meer controle te geven over nationale begrotingen. Verder sprak de bondskanselier de vrees uit... dat er op de Europese top van morgen en vrijdag... te veel gesproken zal worden over gezamenlijke verantwoordelijkheid... en te weinig over het versterken van financieel toezicht. Het aantal baby's met kinkhoest is de eerste helft van dit jaar verdubbeld. Dat meldt het RIVM.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 Weer dan nog bewolkt ongeveer 21 graden. Morgen vooral in de ochtend bewolkt en er kan er af en toe wat regen vallen. In de middag is er ruimte voor de zon... en stijgt de temperatuur in een groot deel van het land tot boven de 25 graden. ANUB Verkeersinformatie. Er staan 12 files, de meeste daarvan rond Utrecht en Rotterdam. Eentje valt op, dat is die op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Knopend Benelux, 9 kilometer. Dat kwam door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk 118 kW dieselmotor.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 Dit is de Radio1 Sportzomer. Zo in onze Sportzomer hebben wij aandacht voor ondernemen in de sport. Er gaat steeds meer geld in om. Maar eerst gaan wij het hebben over de toename van kinkhoest. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Heck. Want een flinke toename van het aantal gevallen van kinkhoest. In mei werden er een kleine 1400 gevallen gemeld. Bijna vier keer zoveel als vorig jaar. En in totaal hebben er dit jaar nu 5736 mensen kinkhoest gehad. Kinkhoest komt van een bacterie. En zowel zuigelingen als volwassenen kunnen er erg ziek van worden. Ik ga erover praten met Roel Coutinho van het RIVM. Meneer Coutinho, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is het helder waarom er uh, zoveel mensen nu uh, deze ziekte kinkhoest hebben? Nou, het is, het is om de... de, de... Twee, drie jaar zien wij dat het aantal kinkhoesgevallen toeneemt. Maar wat bijzonder is, is uh, dat het in deze periode van het jaar is. We zien dat meestal eigenlijk een beetje in het najaar. En dan zakt het uh, geleidelijk aan weg. Maar nu uh, gaat het eigenlijk door. En dat is ongebruikelijk. En uh, nou zegt iedereen in die DKTP: zit toch de K van kinkhoes? We, we zijn toch ingeënt. En dat geeft een soort gevoel dat het dan niet zou moeten kunnen. Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk uh, bij sommige vaccins is dat ook zo. Die geven uh, levenslange of vrijwel levenslange bescherming. Bij kinkhoest is dat niet zo. Uh, en uh, je ziet ook dat de toename van het aantal gevallen vooral zit uh, op dit moment bij kinderen vanaf uh, acht jaar. Ja, en dan zijn ze toch wel een tijd geleden alweer. En dus de, de werking van het vaccin neemt af met de tijd. Um, wat zijn de symptomen van kinkhoest? Voor iemand die nu thuis zit en denkt. Jeetje, ik hoest ook al een tijdje. Want het woord valt dan snel. Maar wat zijn de symptomen? Nou ja, er wordt natuurlijk veel gehoest. Maar niet elke hoest is een kinkhoest. En. Uh het is eh, opvallend, -hoest is de kinkhoest is de gierende hoest waar je echt gewoon, ja, waar je, waar je gewoon zo erg hoest dat je er als het erg is zelfs bij moet braken. Dus het zijn echt wel eh, hoestaanvallen die opvallend zijn, maar dat zijn de symptomen zoals eh, door iedereen eigenlijk wel herkend worden, dan gaan ze ook wel mee naar de dokter. Maar er zijn ook een heleboel mensen die veel lichtere vormen hebben. En vooral bij volwassenen komt dat voor. Het is uh, overigens voor de meeste, vooral voor volwassenen, een aandoening die vervelend is. Maar eigenlijk zelden tot ernstige uh, complicaties leidt. Het is vooral gevreesd voor hele kleine kinderen en dan vooral voor de zuigelingen beneden twee jaar. Die zijn nog niet ingeënt en daar kan het heel ernstig bij verlopen. Kortom, als je dus weet dat er kinkoes in de buurt is, moet je dat contact dan mijden met die kleine kinderen? Nou ja, dat is, dat is waar wij waar de meeste zorgen zijn. De, de, de overlijden ook nog elk jaar één, ja, soms wel twee kinderen aan kinkoes. Dat zijn altijd die hele kleintjes. En juist in dus de gezinnen waar uh, we beginnen met uh, vaccinatie op twee maanden... en in die gezinnen waar dus kinderen zijn die uh, jonger zijn dan twee maanden... of die nog pas één keer gevaccineerd zijn, daar zit eigenlijk het risico. Dus als je daar nou een geval van kinkhoest hebt, bijvoorbeeld bij een ander kind... of bij uh, een van de volwassenen, dan uh, moet de huisarts ook niet doen. En dan, ja, dan worden er uh, afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld antibiotica gegeven... om een infectie bij die hele kleine kinderen te voorkomen... En daar zit ook echt uh, ja, op dit moment het grote probleem. En kan een huisarts eigenlijk snel vaststellen dat het om kinkhoest gaat? Is die diagnose makkelijk te maken? Nou, het is, het is uh, zoals elke diagnose. Ja, laboratoriumonderzoek uh, duurt natuurlijk even. Ja, en dan hangt het er vanaf. Als de verdenking heel groot is, kun je natuurlijk eerder beginnen met behandeling. Dat is eigenlijk, hangt eigenlijk van de situatie af. Maar uh, er zijn, je kunt het vaststellen op basis van de aanwezigheid van de bacterie. of op basis van de reactie uh, in het lichaam. Dus antistoffen. Dat hangt gewoon van de situatie af. En soms kan het nodig zijn om dan al sneller uh, tot actie over te gaan. Dat is echt per geval versch verschillend. En tenslotte uh, nog één vraag. Uh, als dit nou doorzet in dit soort aantallen... moet dan ook het vaccin zeg maar, opnieuw herbeoordeeld worden? Of is dat een voortdurend in ontwikkeling zijn vaccin? Nou ja, dat is op dit moment eigenlijk voor ons ook de vraag. Het is niet helemaal duidelijk waarom we deze toename hebben. Het is dus ongebruikelijk in deze periode van het jaar. En... Uh, nou, een van de, er zijn verschillende theorieën over uh, waarom kinkoes toeneemt. Het is overigens helemaal niet alleen een Nederlands probleem. Het speelt zich ook in andere landen af. Um, een van de verklaringen is dus dat het nu vooral op oudere leeftijd is. Zodat je dus, uh, doordat het de werking afneemt op oudere leeftijd, dat het dan daar gaat circuleren. En dat je vandaar infectie krijgt bij jongeren. Dat is één factor. De tweede verklaring zou kunnen zijn dat het, uh, de stam die, die, die nu circuleert, dus de bacterie die nu... Uh, circuleert dat die eigenlijk iets afwijkt van uh, de stam die in het vaccin is. Er zit geen heel bacterie in, maar wel stukken daarvan. Ja, en als dat niet goed overeenkomt, dan zou die bescherming minder kunnen zijn. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Daar lijkt wel een factor te zijn. Maar ja, het vaccin wat wij hebben... dat is een uh, vaccin wat door de hele, in de hele wereld wordt gebruikt. Dus je kunt ook niet uh, voor Nederland opeens een heel apart vaccin gaan maken. Dat is lastig. Ja, dat, dat is wel een discussie die speelt. Want de bescherming van dit vaccin is zeker minder dan dat van uh, andere vaccins... zoals we bijvoorbeeld kennen van Mazelen en ja. van uh, rode rond. Maar dat is geen reden om het vaccin niet te nemen. Dat lijkt me een hele heldere boodschap tot slot. Ik ga u danken voor uw toelichting. Roek van het uh, RIVM. Graag gedaan. En uh, heel Europa praat op dit moment over Europa. Ook de Tweede Kamer en de regering. Straks politieke redacteur Joost Villings over dat debat. We hebben nog wel eens wat klagers over de muziek... dat hij vooral niet te hard en te snel moest zijn. Dus ik word morgen een hoop telefoontjes. Niklo, Have a Boy en Have a Man. Ondernemers ontdekken de sport. Steeds meer bedrijven verdienen hun brood... in de begeleiding en ondersteuning van sporters, van materialen... of ook de huisvesting van sport. Jan Jansen is lector sportmanagement en ondernemer... aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft een boek over dit fenomeen geschreven. Goedemiddag. Goedemiddag. Want hoeveel gaat er op dit moment in om in die branche? Nou, dat is ongeveer 1% van het bruto nationaal product. Dat is ongelooflijk. Ja. Daar kom je uit op, zo'n 70 team... miljard. Uh, ja, 10 miljard. 10 miljard ja, ja. per jaar. Ja, wat is de reden dat u hier uh, zo door geïnteresseerd bent geraakt? Nou, we hebben een opleiding voor sportmanagement en ondernemen. Dus wij proberen onze studenten uh, aan de ene kant in functies te krijgen die in het management van de sport zitten. Maar we willen ook graag dat ze uh, gaan ondernemen. Uh, daar willen we ze voor inspireren. En daar hebben we dit boek voor gemaakt. Om en... eigenlijk uh, dicht bij huis voorbeelden te zoeken van mensen die een onderneming hebben opgezet in de sportwereld. Ja, want kunt u eens een mooi voorbeeld geven... waar de studenten inspiratie aan kunnen ontlenen? Nou ja, we hebben in het boek staan 32 mooie voorbeelden. Um, maar laat ik, er, uh, laat ik gewoon de eerste de beste noemen die, die we in het boek hebben gezet. Frank van Wezel, wel een echte tycoon. Uh, de man van high-tech schoenen, wellicht bekend. Altijd een beetje in de schaduw van, van Nike en Adidas, maar toch een heel groot schoenenmerk. Uh, deze man is begonnen omdat hij uh, bij het squashje ervaarde dat uh, die schoenen kapot gingen. Er werd veel over geklaagd. En, uh, hij zag een gat in de markt. Hij dacht, ik ga scoreschoenen maken. Hij, trok, uh, hij nam zijn vakantiedagen op, ging naar Taiwan, uh, zocht daar uh, een fabriek die die schoenen kon maken en ging terug met een bestelling van 10.000 schoenen. Dat is een extreem voorbeeld, hoor. En maar die wel... zijn allemaal verkocht inmiddels? Ja, ja. Nee, <lacht> Meer inmiddels dan. Uh, gaan er miljoenen uh, over de toonbank. Ja. Zit er een, een soort rode draad? Want u heeft een aantal verhalen verzameld, uh, succesverhalen van mensen bij wie dat allemaal uh, goed ging. Dus is er een rode draad in de, in de karakterologische eigenschappen van dit soort mensen of in, in het, is in sportondernemen anders dan andere ondernemers? Ja, nou ja, er zit, uh, kijk, een belangrijke rode draad is natuurlijk dat ze allemaal in de sport werkzaam zijn in allerlei hoekjes en gaatjes van die sportsector. Maar uh, wat ze toch wel heel erg verbindt... is die, die enorme liefde voor de sport, affiniteit met sport. En als je het ze stuk voor stuk vraagt, dan zeggen ze... nou, ik had ook in een andere sfeer wel ondernemer kunnen zijn... maar ik geloof ze dan eigenlijk niet. Want als je kijkt uh, hoe belangrijk die kennis is van die sector... waarin ze werken, waarin ze hun geld verdienen... dan, dan ja, alleen als je daar heel veel affiniteit mee hebt kun je daar ook Zo, de, ja, de, de gaat in de markt ontdekken. Zoals Van Wezel, die squash ja. de ja. last had van die schoenen... en uiteindelijk met de ultieme squash schoen kwam. Ja, en als ik dan een andere schoenenman ernaast mag zetten... die ook in het boek voorkomt, Michel Lequin... Die, de eerste importeur van Nike in Nederland... Ja, die had gewoon erg veel moeite om goede hardloopschoenen te vinden... En, en dat was voor hem een, aansp een aanzet eigenlijk om, om met Nike uh, aan de slag te gaan. Dus u zegt, die mensen in dit boek zijn bijna allemaal mensen... die vanuit een sport zelf zeg maar, tot de ontdekking kwamen... waar ergens een gat lag en, en daar met tomeloze energie ingedoken gedoken zijn. Ja. Zeg maar. ja. Dat is de rode draad die. Um, Is het een ander soort sector? qua? Is het speciaal? Is sportondernemingen anders dan ondernemingen in uh, nou, cola, ja. chocolade vla of wat dan ook? Nou, in, in, in de meeste opzichten is het ondernemen in de sport niet anders dan in andere sectoren. Het komt natuurlijk toch ook neer op kansen grijpen, op doorzetten, op tegenslagen overwinnen. En noem het allemaal maar op alle clichés kom je ook in de sport tegen. Maar er zijn wel een paar aspecten die het, uh, het ondernemen in de sport ja, toch wel wat specialer maken. En dat is aan de ene kant, ja, maar de, de, de, de irrationele factor die een rol speelt in de sport. Um, daar, daar zijn in het boek talloze voorbeelden van, van, van te vinden. Uh, Nicky Broos van, van uh, Sneeuwattractiepark uh, Skidoom, die uh, in de heetste zomer van het jaar de meeste mensen op zijn skibaan heeft. Ja, dat is iets wat je niet verwacht. Hè? In 2003 was zijn topzomer voor zijn Sneeuwattractiepark. Of um, Rutte Pieten van, van Mats, een, een loyalty-concept, die er tegaanloopt dat hij een prachtig plan heeft bij de verenigingen ontvouwd. En het lukt niet. Het lukt niet om de passen bij de verenigingen te krijgen... omdat daar die vrijwillige structuur uh, de boel toch eigenlijk een beetje tegenhoudt. Dus het is en, moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En als je kijkt naar de marketing, hè, zie je dan dat, dat al deze ondernemers... steeds meer van de sporters gebruik zijn gaan maken om hun, hun spullen aan, aan de man te brengen of de vrouw? Ja, je ziet dat wel steeds meer. En ook dat is eigenlijk wel een uiting van die irrationaliteit. Hè? Dat je die sporters kunt inzetten om uh, je doelgroep te bereiken. Uh, de, de, de man van high-tech die ik net noemde, Frank van Wezel, die heeft een, een, een cricketer ingezet in Engeland om daar de markt open te breken. Voor squash-schoenen. Voor squashschoenen. Nee. Maar die cricketer die kreeg overal aan twee. Ja, dat is, is dan wat meestal zie je: dat je toch wel een sporter erbij zoekt die, die ja. dat zelf gebruikt. Ja. En eh, nog even naar wat u zei met die vrijwillige sport. Het is een, enorme, een branche waar enorm veel geld in omgaat. Die is enorm aan het professionaliseren. Maar juist op bestuursniveau zien we eigenlijk nog relatief heel veel mensen die dat eh, vrijwillig ergens doen. Op ja. de hoogste niveaus. Is dat een belemmering in die hele sportontwikkeling? Eh, ook als ondernemer, waar je tegenaan kunt lopen. Nou, het is niet in de hele sportsector een, een belemmering. Maar het is voor sommigen. Uh, ondernemers in de sport is het wel heel lastig. Die, die, die, ja, dat, uh, die sfeer van amateurisme en, en, en vrijwilligers. Uh, bijvoorbeeld, de mensen die in de, in de fitnesssector werken of die in de outdoorwereld werken, die lopen er tegenaan dat ze min of meer concurreren in, in een markt met vrijwilligersorganisaties. Waar de, uh, de mensen die de sportbegeleiding verzorgen niet, eigenlijk niks kosten. Uh, en zij willen dan uh, gekwalificeerde mensen inzetten. En ja, die kosten geld. Mm. Maar dan, ja, dat, dat is moeilijk om, om het geld daarvoor te krijgen. Uh, de prijs die dat kost, die is men nog niet zo erg bereid te betalen. We vinden sport allemaal vreselijk belangrijk. Maar we hebben er niet zo heel veel voor over. En ja, het concurreren met vrijwilligers is, is lastig. Ja, terwijl als je kijkt naar sportschoenen... voor, voor veel mensen kan het ook niet te gek zijn... Ja. Toch, daar wordt dan wel weer veel geld aan ja, uitgegeven. Ja, dus uh, niet, in alle, uh, niet aan alle kanten van, van de sportsector... hebben ze bij het ondernemen last van, ja, van die vrijwillige het, structuur. Het, het is bedoeld hè, om uh, studenten te inspireren. Zit er één student bij u tussen waarvan u zegt... let op, die is met iets heel interessants bezig? Oeh, nou dat is uh, moeilijk om dat zo te zeggen. We hebben wel een student uh, afgeleverd... en dat is wel grappig, die is helemaal niet actief in de sportwereld. Maar dat is de, de, de man achter de welbekende frisfeesten... Uh, ja. ja, dat nee, is wel een ja. ondernemer die bij onze opleiding vandaan komt. Alleen geen sport. En we hebben ook een ondernemer in het boek staan... die in personal coaching uh, een, een bedrijf heeft opgezet. Kortom, er is voldoende te ondernemen in de sport. En als u uw boek gaan lezen, dan uh, worden ze nog meer geïnspireerd. Dan vinden ze een heleboel tips, een heleboel do do's en don'ts. Ondernemen in de sport, verhalen van pioniers en uh, vernieuwers van Jan Jans. Zeer dank dat u hier wilde zijn. Geen dank. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avond, de Radio 1 Sportzomer van 2012. Den Haag wordt gedebatteerd over de eurotop van morgen en overmorgen. Joost Vullings, eh, al de hele dag daar het volgende. Je zei al eerder dat naast een debat over de inzet van Nederland tijdens die top... het ook wel natuurlijk een soort verkiezingsdebat is. Eh, we hebben SP-leider Roemer eh, gehad inmiddels. Eh, kwam het daar ook weer naar voren? Ja, nou en of, hij kwam vol in de winter staan. Ja, dat krijg je ervan, hoog in de peilingen. Hij droomt zelf van het torentje. Nou, met al die vragen van zijn collega-fractievoorzitters had hij het zichtbaar moeilijk. Even naar de inhoud, ter eh, inleiding de, eh, de SP is tegen het Europese noodfonds. Uh, de oplossing van de SP is dat de Europese Centrale Bank, de ECB, massaal staatsobligaties gaat opkopen van zwakke landen als Spanje en Italië. En dat vindt dan Sibrand van Haarsma bümer van het CDA wel een heel erg vreemd standpunt. Want de SP klaagt altijd over gebrekkige democratische controle op Europa. En volgens de CDA-leider, als er iets ondemocratisch is, dan is het wel de Europese Centrale Bank, want daar heeft niemand controle op. Waar is de Invloed van ons Nederlandse parlementariërs groter... als het gaat om Europees geld uitgeven. Als dat gaat via het noodfonds ESM naar Cyprus... of als dat gaat via de ECB naar Cyprus. Geef gewoon het antwoord op die vraag. Ja, dat is beide hetzelfde. Niks. Niet waar. Dat is wel waar. Over het Europees noodfonds hebben we ook helemaal niks te zeggen. Jawel. We hebben een blanco cheque gegeven. Nee, want iedere tranche die wij uitgeven... komt hier via het parlement. Ik heb uw partij zelfs wel eens deel horen nemen aan dit soort debatten... Maar als de ECB dat doet, weten we van niks. Sterker nog, we hebben geen idee. Het geld komt letterlijk uit de lucht vallen, want het is gewoon gedrukt geld. En u ziet het verschil niet. Als ik me ergens zorgen over maak, dan is dat het de SP niet eens weet... waar ze zelf invloed op hebben en waar niet op. Ja, dat was wel pijnlijk voor Emile Roemer. En in dit gedeelte van het debat uh, hoorden we ook opvallend veel gestotter van zijn kant. Uh, de SP van Roemer mikt uh, op deze manier op de euro kiezer, zeg maar. Uh, maar de PVV van Wilders uh, mikt daar ook op. Gingen die onderling er ook nog een soort strijd aan daarover? Ja, zeker. Wilders wilde graag duidelijk maken dat zijn partij, de PVV... de ware uh, anti-Europese partij is en niet die van Roemer. En Wilders wilde daarom van Roemer weten... of hij de vorming van een politieke unie ooit uitsluit. Ik heb heel erg de neiging om ja te zeggen... maar het is heel lastig om 20, 30, 40, 50 jaar vooruit te kijken. Dat kan nou, namelijk niemand, want dan maak je er een dogma van. En dat wil ik niet. Nou, voorzitter, dank voor dit glasheldere antwoord. Want de conclusie is gewoon... het is goed dat de mensen thuis dat ook van de heer Roemer gewoon horen. Hij is niet ten principale voor altijd tegen die politieke unie. Dat bent u gewoon niet. En ik ben blij dat u dat nu een keer eerlijk zegt. Maar de SP, meneer de voorzitter, heeft ook twee gezichten. ...heeft het gezicht van anti-Europa... ...maar is eigenlijk op termijn niet tegen de politieke Unie... ...vindt dat Europa ook over sociale zekerheid moet gaan... ...en is dus ook voor de uitbreiding van Europa. Ik wil u geen eurofiel noemen, maar het komt niet verder vandaan. Meneer de voorzitter, eh, meneer Wilders mag dat natuurlijk op zijn manier doen. Eén conclusie heeft hij gelijk in. Ik ben niet anti-Europa. Mijn partij is nooit anti-Europa geweest. Socialisten zijn internationalisten, meneer Wilders. Dat is een groot verschil met u... Ik ben voor internationale solidariteit. En ik ben voor samenwerking in Europa. En of er over 50 jaar wellicht een andere vorm in Europa is... wie zal het zeggen? Ja, dat is in de pocket voor Geert Wilders. Want hij kan vanaf nu gewoon altijd claimen... dat ook de SP niet te vertrouwen is op Europa. Nou, je hoort het, Roemer is van alle kanten aangevallen. En als je dat niet gewend bent, is dat best lastig. En Joost Vullings blijft voor ons het debat zeker volgen... en horen we later nog meer van Joost Vullings. dankjewel. Radio 1. Sportzomer Tweets. Luc Ikink heeft nog maar drie EK-wedstrijden om te volgen... dus verlegt hij zijn aandacht steeds meer richting de Tour de France. En natuurlijk ook uh, sinds een uurtje of vier vanmiddag... speciale nou, aandacht voor Wimbledon. Nou, zeker. En vooral het laatste kwartier, half uur... ongeveer echt niet normaal hoeveel, hoeveel berichten er over Aranska Rus... naar binnen komen daarbij uh, bij, op Twitter. Uh, Maarten Hach of nee, Jet Kaus, die zegt... ja, maar iedere verslaggever zegt de naam weer anders vinden ze gek allemaal. Dat je Arantia, ja, Aranska en zo. Allemaal heel veel felicitaties voor Aranska Rus. A great win for a gorgeous young lady. Hele knappe prestatie van Aranska Rus bereiken van de derde ronde op Wimbledon. En winnen van nummer vijf op de plaatsinglijst. Dat zegt Ed Joost Bennenbroek. Met die wil ik wel eens een keer een beschrijving. Oh, dat ben ik zelf. Uh, ja. Na Kiki Bertens zorgt Aranska Rus op Wimbledon voor sensatie. Door topper stoosuur Sto Sto Sto Sto op de derde matchpoint te verslaan. Zegt Daniela Pinedo, kortom. Alleen maar goede reacties voor Rus. Goed, wielrennen dan. Zijn dat de laatste dagen. Ja, precies. Zijn de laatste dagen van onze helden hier in uh, Nederland. De meeste wielrenners die meedoen aan de Tour de France vertrekken vandaag naar Luik, waar de proloog zaterdag wordt gereden. Rob Ruig tweet dat de laatste voorbereidingen zijn getroffen en is nu naar de Tour. Ed Tom Veles tweet op naar Frankrijk. Erg benieuwd naar de weken die komen. Wout Poels, Ed Wout Poels zegt koffer pakken en op naar de Tour. En de cultheld Johnny Hogeland die tweet op Ed Zeeuwse leeuw. Goede training gedaan. 2 uur 23 achter de brommer. 115 kilometer nu eten, spullen pakken en op weg naar het grootste circus wat de Tour de France heet wat ook veel atletiek in Helsinki, is het EK-atletiek bezig. Grootste treunis vinden we bij Ed Pelle Rietveld. De meerkampen moesten snel afhaken door een hamstringblessure. Hij tweet, ik sta hier in Helsinki dank dankzij mijn doorzettingsvermogen... heb doorgezet en sta op het EK. En ook over deze teleurstelling ga ik dus heen komen. En verder zijn er ook veel disqualificaties bij de 400 meter. En dat komt door een soort vreemde scherpe bocht. Bjorn Blauwhof ziet dat op tv en tweet, lekker dan zo... wat iedereen een DQ achter zijn naam heeft. Leuke 400 meter. En bij Mike van Kruchten, het MV Kruchten, dat is een hordespecialist... kan daar nog wel een cynisch lachje vanaf. Maar op Twitter is de discussie inmiddels losgebarsten. Er zit dus een vreemde bocht in die baan. En dat komt omdat er een voetbalveld in het midden zit. En daarom krijg je dus die scherpe hoek. Het Bjorn Blauhof zegt daar weer over... mensen op de 400 meter met een DQ, disqualification... hebben hun huiswerk gewoon niet goed gedaan op de baan... toen ze erop mochten om te trainen. En trouwens, het regende ook nog eens een keertje flink daar in Helsinki. Niet zo'n hele leuke dag. Dan het EK voetbal. Is nog steeds bezig in Oekraïne en Polen. Vanavond is de eerste halve finale tussen Portugal en Spanje. En dat komt. Even kijken, wat stond hier ergens? Dat kwam. Uh, oh ja, hier kijk. De halve finale tussen Portugal en Spanje komt doordat het Nederlands elftal. Allerlaatste wed in de pool. En geen enkel punt wist te behalen. En die weetjes, Leuke wedstrijd vinden ze ook op Twitter. De hashtag is Por- Spa. Maar ook Spa -por wordt gebruikt. Pierre van Hooijdon tweet. Als ere en verrassing kan komen in de halve finale. Dan is het vanavond. Maar Ronaldo en Co moeten elke kans die ze krijgen pakken. En Ron Jans zegt op Ed Ronny Jans... ...Ronaldo is nu al bezig om zijn haar nog voor de wedstrijd van vanavond goed te hebben zitten. Ik vermoed dat dat niet de echte Ron Jans is, nee. denk ik zo. En eh, Arno Draaier, Ed Arno Draaier... ...die heeft lang geleden een paar katen gekocht voor de halve finale... ...hopend op Nederland-Spanje, het werd toch dus Portugal... ...maar Arno ging toch maar en nu zit hij in Donetsk... ...en tweet dat hij op een houten plank moet slapen... ...en dat de stad nog niet heel erg veel voetbal uitademt. In een tweet zegt hij, matchday sfeerproeven is nog een beetje flauw van smaak in de fanzone. Waarom kijkt iedereen zo meelijwekkend naar ons in oranje? Dat waren de tweets voor vandaag. Morgen dan zijn er weer nieuwe tweets, iets naar twaalf. Dank je, Luc. En dan komt hier Louis Dekker van de NOS Economie Redactie. binnenrennen. Ja. wij krijgen één ding in onze oor. Hij heeft nieuws, dus ja, Louis, uh, geen idee. Mag Vertel. Mag je zelf raden waar het over Ik gaat? Ik denk netcar. netcar. Ik krijg net de bevestiging dat er een brief van BMW ligt. In ieder geval in Born en waarschijnlijk ook op andere plekken. Die brief is de inmiddels beruchte intentieverklaring... en het is de eerste keer dat BMW toegeeft... ja, we hebben plannen. Er is nog een hoop te regelen, maar dit is de witte rook... waar gisteren iedereen op wachtte... en waar minister Verhagen, hij zal het nu willen toegeven... het toch wel erg vervelend van vond... dat hij gisteren die brief niet kon laten zien. Die brief is er nu alsnog, dus daar zullen heel veel mensen in, in Born... en zeker die 1500 werknemers heel blij mee zijn. Want nog heel even die plannen, die plannen behelzen... Die behelden, die moeten nog worden bevestigd. Ik heb de brief nog niet gelezen. Ik weet alleen dat die er is. Maar ga ervan uit dat BMW vanaf 2014 auto's wil bouwen in Born. Mitsubishi vertrekt eind dit jaar, concreet al vanaf oktober. Er is nog een gat van 2012 naar 2014. En dat is nu de grote uitdaging. Hoe, hoe ga hoe je van je 2012 naar 2014 en wat gaan we doen met die uh, anderhalfduizend werknemers? Precies. Want de bedoeling is dat die onder BMW in dienst blijven? Of is dat ja, dan de grote met een vraag? tussenpoze. Dat wordt een hele lange deeltijd, WW. Goed. Louis Dekker was dat met het laatste nieuws over Netcar Boran. Later uit deze uitzending natuurlijk meer. Ja, komende half uur gaan we straks kijken... of de Europese BankenUnie nou enige kans van slaag heeft... of niet dat het plan de prullenbak kan. Daar gaan we met onze Europanel over praten. U krijgt ja. nu het nieuws. De hoofdpunten van het nieuws, Mark Visser.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 Algemene Rekenkamer vindt dat het kabinet meer samenhang moet aanbrengen in de ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Rekenkamer is het aanbrengen van focus en samenhang gedeeltelijk wel van de grond gekomen. Het kabinet heeft verder de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking, zoals de bedoeling was, teruggebracht van 0,8 tot 0,75 procent van het bruto binnenlands product. In 2011 was dat zo'n 4,7 miljard euro.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 ANEB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits tot nu toe. De meeste files zien we in de regio's Rotterdam en Utrecht. Zijn weinig bijzonderheden. Alleen valt op dat de A50 dicht is. Het is de A50 van Os naar Eindhoven bij Industrieterrein Eckersrijd. Dat komt door een ongeluk. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... Juist, voordeel.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 Meer minuten over half vijf. We gaan het hebben over de leegstand van kantoren. Die wordt aangepakt. Overheid, beleggers, bouwers hebben samen afgesproken in een convenant... dat de afspraken er moeten gaan leiden dat de leegstand terugloopt. Bijvoorbeeld door te helpen zoeken naar een andere bestemming voor kantoren. Verslaggever Mark Hamer keek eens rond op zomaar een bedrijventrein. In dit geval Plaspoelpolder in Rijswijk. Nou, hier komt in de, in de hoek helemaal gelegen met een aparte entree de kinderopvang... Uh, hier komt op de begane grond uh, het kindertheater... en uh, opleiding voor uh, kinderen met, met muziek. Uh, Rob van Hoogdalem, eigenaar van een leegstaand pand in de Plaspoelpolder... leidt me rond. Veel leegstand hè, hier in de Plaspoelpolder. Enorm veel leegstand, ja. Maar ook dat is een uitdaging. En die uitdaging wordt opgepakt door de urbanisator. U kocht dit pand ooit en toen dacht hij, uh, nou, goudmijntje... Goede belegging, goede belegging. Maar ook die tijden zijn helaas veranderd. En uh, ja, zeker deze soort single-users gebouwen, hè, om het mooi te noemen, ja, liggen gewoon heel erg slecht in de markt in deze tijd. De plaspoelpolder in Rijswijk. Het is niet het enige gebied in, het, in ons land... waar het slecht loopt met de bedrijventreinen. Op meer plekken, vooral in de Randstad, ja, is het een probleem. En daarom wordt er vandaag een convenant getekend. De wethouder van Rijswijk... René van Hemert is wel erg blij met dat convenant. Het belangrijkste is dat je gewoon met elkaar... dus ontwikkelaars, gemeenten en gebruikers van panden... gaat kijken hoe komen dat tot de oplossing De principiële vraag is natuurlijk... moet de overheid, uh, lees de burger, meebetalen aan die vastgoedbubbel... die is ontstaan door al die kantoorgebouwen die zijn, die zijn neergezet? Nou, in eerste instantie zeg ik nee. Uh, de burger moet daar niet voor uh, opdraven. Maar je ziet natuurlijk, we zitten in allerlei melezes, woningbouwcorporaties, noem maar op. Dus ergens wordt die rekening toch neergelegd en betalen toch met z'n allen zoals we hier staan. Zoeken naar nieuwe bestemmingen, ja, dat is de oplossing. Dat willen ze dus ook in Rijswijk gaan doen. Gemeentelijk accountmanager Remco van Eldik vertelt... Wat je dan kan doen. En dan moet je bijdenken aan bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Aan een pand. wat voormalig industrieel werd gebruikt. door een destilat te maken. Uh, die wordt nu gebruikt als een. Uh, een omgevormd als een, uh, een ondernemershuis. Waar twee internationale kinderdagverblijven in komen te zitten. waar een brasserie in komen te zitten. waar een kiosk in komt te zitten. En een van die panden waar men dus mee aan de slag gaat. is het pand van Rob van Hoogdalem. Maar ja, u moest wel uw verlies nemen. Ja, dat, uh, dat is nou eenmaal in deze tijd. Dat, uh, dat, dat moet je doen. Maar veel ondernemers en veel eigenaren van gebouwen willen dat niet? Nee, maar het is denk ik toch de enige oplossing... om uh, daarvanuit uh, weer uh, met creativiteit om te gaan... om je verlies te beperken op termijn. En dat is ook beleggen. Maar u blijft een zakenman. Uh, u heeft uh, verlies moeten nemen. Maar in die end, denkt u dat u toch winst maakt? Nou, winst niet, maar ik denk het verlies... Dat wij uh, moeten maken in een periode van, van moeilijkheden, ook in deze, in, in deze, in deze marktsegmenten. Uh, die gaan wij redelijk goed maken op termijn. En dat is prima, want dan maak je uiteindelijk toch wel weer winst. U maakt in ieder geval minder verlies dan dat u er niks mee zou doen. Absoluut niets doen is absoluut geen oplossing. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carasso en Tom van Hek. Oh, Saracino, oh, Saracino, oh, Saracino, oh, Saracino, tutte femmen ne fannoor. Ten i capelli ricci, -ricci gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figliola sapiccia si ubira passa. Sigaretta mocca, la mano in jasacca. E se ne va smaragia su per tutta la città. O oh Saracino, o oh Saracino, bello guaglione. O oh Saracino, o oh Saracino, tutte femmine fa sospira. La faccia bella, lo cuore buono. E veleno no calamita, visto alle femenine che le fa, o saracino, o saracino, guaglione, o saracino, o saracino, tutto è Zou Kunnen we niet wat muziek voor ouderen Slam. krijgen, wordt veel gebeld natuurlijk. Dus we dachten, we gaan Rocco Granata, maar wel met een hip sausje... met de Belgische band Buscemi Want de titel is Rocco con Buscemi en is in mei 2012 is hij uitgekomen. Europese regeringsleiders maken zich op voor hun reis naar Brussel... en in hun tas een schets van de Europese president van Rompuy. Die wil dat landen over elkaars begrotingen gaan meebeslissen... dat alle banken onder de Europese Centrale Bank komen te vallen. Hij wil meer economische samenwerking, meer macht voor het Europees parlement. Een heleboel wil die. En wij praten daarover met Bernard Hammelburg... buitenlandcommentator van BNR onder meer... en Tom Ijsbouds, hoogleraar Europees staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag beiden, welkom. Goedemiddag. Meneer Ijsbouts, kunnen wij zeggen hij durft wel van Rompuy? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar hij moet ook wel durven... want anders dan, uh, dan wordt hij weggevraagd natuurlijk. En je moet ook wel durven in deze situatie. Uh, want uh, de situatie is ernaar om te durven, dus dat is heel goed. Terwijl dit niet een oplossing is voor uh, vandaag of morgen... maar eigenlijk voor over tien jaar, als ik hem goed begrijp. Ja, maar de, ik, iedereen wacht uh, op twee dingen. In de eerste plaats op... Uh, een, een teken van leven van de Unie... in de zin van dat ze handelen, dat ze ingrijpen... in wat er gebeurt. En dus ook dan moeten ze dus de allerlei belangen uh, irriteren. Dat doen ze voldoende. Allerlei bestaande belangen, dat gebeurt wel. Uh, en uh, dan uh, wachten ze ook op dat uh, de Unie... Een, een, ja, op tekenen dat de Unie zich uh, manifesteert als eenheid in, in deze zaak... en dat ze maatregelen neemt die uh, op den duur uh, de uh, zaak gaat versterken. Dus eigenlijk denk ik, uh, met, je spreekt vaak over de financiële markten... Als de, uh, als de personen die zitten te wachten tot de Unie iets doet. De aanjagers? Nou, de aanjagers, ja, zeker. Nou, die, die, krijgen nu, uh, die, die zien nu dat de Unie... tenminste, als het lukt, hè, laten we wel wezen... maar hij moet natuurlijk eerst de voorzet doen, anders kan er nooit iets lukken. Maar als dit lukt, dan uh, worden ze op een wenker bediend. Want dan kun je zeggen dat de Unie uh, in crisis uh, de crisis uh, lekker laat oplopen... Dat hoort erbij. Je kunt niet de crisis meteen oplossen... want dan heb je er niks aan. Dus lekker laten oplopen en dan uh, ingrijpen. Dat is eigenlijk uh, een teken van leven en een teken van handelingsvermogen. En dat gaan we hopelijk beleven. Ja, en Bernard Hammelburg, uh, jij woont gedeeltelijk in Amerika. bent daar jarenlang correspondent geweest. Doet dit jou denken aan hoe, hoe de VS functioneert? Ja, he? ik trek steeds een vergelijking met de Verenigde Staten... omdat daar misverstand over bestaat. Dat is niet mm. een Unie waarbij de staten helemaal niets voor te zeggen hebben. Integendeel, het zijn allemaal onafhankelijke staten... met hun eigen grondwet, met hun eigen wetboek van strafrecht... met hun eigen volkslied, met uitleveringsverdragen met elkaar... voor misdadigers. Uh, en die staten beslissen in principe uh, alles zelf, ook fiscaal... Uh, maar ook maatschappelijk. Um, en uh, ze hebben een gezamenlijke munt. Dat hebben ze slim aangepakt door van stonden af aan te beslissen dat wanneer, de twee dingen in de eerste plaats... een individuele staat mag nooit schuld hebben. En als dat wel gebeurt, gaat die technisch failliet. Dat zie je nu in Californië. Ja. Dat zou je heel goed kunnen vergelijken met Griekenland of Spanje. En dan moet de rest van het land lappen. Dus de, de, de, ve, de federale bank is verdeeld in een aantal bijkantoren. En die bijkantoren gaan dan dollars, letterlijk dollars overmaken... van de ene kant van het land... Naar het andere kant van het land. En er is geen discussie over, want het is vastgelegd. Uh, en de tweede vergelijking die ik graag maak. is. Uh, er is hier een enorme discussie over. het verliezen van soevereiniteit. en de toenemende macht van Brussel. dat zit in dit. zeven pagina's tellende document van Van Rompuy. ook weer verankerd. Um, uh, en uh, in Amerika heb je precies hetzelfde. De, de, de afkeer van de federale overheid. dus van Washington is voor de gemiddelde burger in Arkansas of in Alabama... precies even groot als die van de gemiddelde Belg of Nederlander tegen Brussel. Uh, en dat is heel opmerkelijk. En uh, de, de, ook de discussie is hetzelfde. Wat doen die mensen daar in, in dat verre Washington met onze centen... en ze beslissen maar over waar ze wel en niet geld aan uitgeven. Wij willen daar liever niet meer aan bijdragen. Het dus nee, zit ook erg in de Amerikaanse traditie. Door mij is behoud, eh, Bernd Hamburg schetst het Amerikaanse model. U zei net, eh, het moet nog wel lukken over die zeven pagina's van Van Rompuy. Vindt u in dat plan, want Frankrijk-Duitsland, daar zit natuurlijk ook de grote tegenstelling... gaan we eten vanavond met elkaar. Vindt u dat er voldoende voor beide in zit eh, om op lange termijn met dat plan eh, mee te werken? Dat denk ik wel. Ze zijn inderdaad de sleutel in dit uh, geheel. En ik denk dat, uh, ik, ik moet u zeggen... Um, dat plan dat moet er worden uitgelegd en uitgewerkt. Eigenlijk uh, kun je beter zo zeggen... dat dit plan, uh, dat bedoeld is dus om in december... in een uh, nader uh, plan te worden neergelegd. Dit plan heeft voldoende openingen... om tussen de twee en ook de anderen... Uh, even een uh, goede gedachtenwisseling mogelijk te maken. En daar bedoel ik dus mee harde onderhandelingen. Maar... En, uh, en, en aan, per definitie als het lukt en als, als, als die leiden tot een overeenstemming... Uh, dan moet iedereen zich daarin kunnen vinden. Maar, nou zeggen met name de mensen op de financiële markten... dat is best een mooi plan, uh, maar op lange termijn zien wij die ontwikkeling ook wel... met al die onderhandelingen en iedereen haalt er wat uit... maar er moet morgen ook wat gebeuren in Europa. En daarvoor ziet dit niet in. Ze gaan wel ergens over praten. Of denkt u dat men gewoon op het moment dat het water te hoog stijgt... gewoon weer actie neemt zoals het de afgelopen 2,5 jaar ook gebeurd is? Ja, ik denk dat als je, uh, je moet werken tegelijkertijd op de korte termijn... en op de lange termijn... Um, dit is echt iets van de lange termijn... maar dat natuurlijk al de lessen trekt uit de geschiedenis van nu. Dus wat dat betreft is het ook heel uh, actueel. Iedereen kan op dit moment kijken en zien, begrijpen... hoe relevant dit allemaal is en hoe noodzakelijk dit allemaal is. Ja, is dat uh, zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, kijk, maar dan heeft u het uh, niet over de kiezers, volgens mij. Nou, dat is interessant. Uh, ik, ik wil dadelijk nog iets, even iets zeggen over uh, Hamburg. Want we hebben uh, een, een groot verschil met Amerika. Wat betreft de kiezers is er ook een aanzienlijk verschil. Eén grote fout die uh, Van Rompuy heeft gemaakt, mag ik misschien wel even zeggen. Dat rapport dat is uitgebracht uh, door drie presidenten. Namelijk de, die van de commissie, uh, die van de Eurogroep en die van de... Uh, Europese centrale dank, nee, en hij er nog erbij natuurlijk. Dus vier. Vier, uh, vier ja. presidenten. Maar er ontbreekt natuurlijk heel pijnlijk één... en dat is de voorzitter van het Europees Parlement. Het is voor mij onbegrijpelijk dat ze die er niet bij hebben gezet. Uh, al, al voor de vorm, maar ook voor de inhoud. Want een heleboel van de regels die hier uh, gaan worden uh, besloten... en uiteindelijk komt een heleboel van deze besluiten... toch in uh, nieuwe regels terecht... Die zullen door het uh, Europese parlement heen moeten, dat is één. Maar uh, meer in algemene zin, uh, je, uh, je moet hier uh, steun voor vinden bij de mensen. En dat, is natuurlijk, en, uh, dat en staat de er wel, En dat zijn de Europ Europarlementariërs. Maar wat is de reden, denkt u, dat hij ze daar niet bij betrokken heeft? Dat is een stommiteit. Ik kan er niets bij bedenken behalve een stommiteit. Ja, Bernard, Bernard, Bernard Hammelburg, wat ja, denk jij? Ik denk het ook. Het is heel onverstandig. Ja. Uh, aan de andere kant, kijk, hij zegt... Een paar dingen vind ik impliciet. In de eerste plaats, er moet een toezichthouder komen voor het bankwezen. Daar ben ik het overigens mee eens. Dat is ook het punt van Merkel. En die zal er ook wel komen. Maar er staat hier ook in... alle landen moeten wat van hun soevereiniteit gaan opgeven. En er moet iets komen van een centrale minister van uh, Financiën... of in elk geval een soort van superminister zoals Jan Kees de Jager destijds heeft voorgesteld... waar die overigens eerst over werd weggehoond. En dat staat er nu in. En het, ik zou het ook veel verstandiger hebben gevonden... als die daar het Europese parlement van Metafaan in had betrokken in die discussie. Omdat je weet waar de problemen komen. Het gaat alleen maar... Deze hele kwestie gaat over gaan we de federale kant op of niet. En ik denk dat dat eerst onvermijdelijk is. Ik ben een federalist, dat zeg ik erbij, dus ik ben... Ik, ik, ik, ik ben eenzijdig in mijn oordeel, maar ik zeg dat niet omdat ik dat nou zo leuk vind, maar omdat het onvermijdelijk is. En dat is ook de richting waarin van, van Rompuy hier gaat. Maar dan toch even voor die korte termijn, want het einddoel is denk ik wel hetzelfde. Maar even populair zeg, Merkel wil zeggen eerst alles in orde en dan wil ik wel solidair worden. Niemand anders zegt als het ware... laten we nou maar solidair worden, dan uh, ja. komt alles wel in orde. Ja, dat, eerst goede waakhonden, want ja. er zijn een heleboel banken bij die niet blijken te leugnen. Dat, dat is niet nu. morgen anders als we nee, elkaar weer aanstaan. En aan dus krijg je landmiddelen, zitten. dus krijg je waarschijnlijk nu wel weer geld die ergens heen gaan als het nodig is. Maar dit gaat over een lange termijnvisie. En die lange termijnvisie gaat over het inwisselen van soevereiniteit... voor een betere samenwerking en een stabiele Europa. Ja, maar meneer Eijsbrot, ja? Ja, mag ik even iets vragen, Bert Halberg? Ik kan dat woord soevereiniteit zo snel niet vinden in dit uh, stuk. Uh, en dat is nou juist iets waar mensen zich uh, druk over maken. Er staat wel, ik, uh, er staat wel dat er... Gezag moet gaan enzovoort. Ja, maar, maar ik, landen... ik weet al waar u heen gaat, maar het, dat, nee, nee, nee. Het, het, het, wat wij journalisten doen, is deze ingewikkelde taal vertalen in doodgewone begrippen. En misschien ga ik wat kort door de bocht, maar ik heb de brief net als u heel zorgvuldig gelezen. En voor mij gaat dit over soevereiniteit. Hij zegt in de loop van tien jaar moeten we nader tot elkaar groeien. En nou, dat, dat gaat ten nou, nou, koste van onze Want, e de macht van onze nou, eigen, ik eigen mag minister Misschien van toch nog meer ja, ik wilde toch even iets zeggen. Uh, kijk, Humbert uh, zegt terecht, hoor, ik vind het ook geweldig fascinerend... om die twee te vergelijken, de VS en, uh, en Europa. En heeft groot gelijk om te zeggen dat die Amerikaanse staten... ook veel uh, onafhankelijker zijn dan wij denken. Hè, wij denken Washington is alles en daar verdwijnen de staten achter. Dat is niet het geval. Maar um, ik denk dat uh, er toch ook wel grote verschillen zijn. En een van de hele grote verschillen... Um, uh, is dat in Europa die lidstaten altijd, uh, althans in de voorzienbare toekomst... die zijn niet uh, op weg om... Uh, zelfs uh, die, die positie te krijgen in Amerika. Nee, die blijven altijd de baas. En dat, zie je, dat is toch wel een zeer groot verschil. Ze zijn nu samen de baas. Hè, dus hun, de regeringsleiders in, uh, van alle Europese landen... die nemen samen deze grote besluiten. In Amerika is er niets dat daarop lijkt. Uh, en in Europa zal dat zo blijven. En dat is een garantie. En dat is wel heel belangrijk. Dat moet ik en daarom... Uh, Breek ook dat woord soevereiniteit binnen. Want als je erover gaat praten, dan wordt het, wordt het misschien wat technisch... maar je moet ook oppassen dat het niet allerlei angsten aanjaagt enzovoort. In Europa is de situatie van het beheer van dit geheel... totaal anders dan die in Amerika. Ja, terwijl en, als er wordt gezegd, meneer Ijsboud... dat landen met elkaar gaan meebeslissen over elkaars begrotingen... dan lever je natuurlijk toch beslissingsbevoegdheid in... Um, ja, wat, uh, daar wil ik even iets over zeggen. Kijk, in ieder geval beginnen de landen dan zelf... Uh, met, uh, of iets over kaasbegroting te zeggen. In Amerika, als, het ga, als er zoiets gebeurt... He, als er dus in Washington over een gemeenschappelijke zaak uh, wordt uh, besloten... dan gebeurt dat door het congres uh, en door de president. En dan zijn die landen nog wel vertegenwoordigd in de Senaat. Maar dat is toch in een hele secundaire positie... in vergelijking met de positie die de staten in Europa hebben. Die zitten in de Europese Raad, zitten die staten. Die zitten ten tweede uh, in de Raad van Ministers. Maar het allerbelangrijkste is... dat die staten voortdurend aanwezig zijn, allemaal unaniem als er weer eens een nieuw verdrag moet worden gesloten... en dan worden hier voortdurend nieuwe verdragen gesloten... en dan hebben alle staten daar, zitten daar samen in om uh, de dingen te regelen. En ook als er een bankenunie komt... zal dat waarschijnlijk moeten gebeuren uh, ja. per uh, verdrag. En dan zijn die staten als zodanig... en hun daar bevolkingen daar weer bij. ze ja, zitten er bovenop. Maar... Dat is toch wel een heel groot verschil. Maar toch nog een vraag van mij. Want al deze Europese regeringsleiders moeten ook weer terug naar huis. Moeten het hun kiezers ook uiteindelijk kunnen uitleggen? We hebben morgen, laten we het sportzomer noemen. We voetballen Duitsland tegen Italië. Dat zijn andere sentimenten dan Ohio tegen noem eens een andere staat op, in Amerika. Dus er zit wel een, een, een gevoelsmatig Ben het dat uitleggen aan die kiezers. Gaat ze dat ook lukken op termijn? Of krijgen we allerlei anti-Europese partijen die hier garen bij? Oh gaan ja, schinnen? absoluut. Dat laatste natuurlijk. Het, het is, Europa is een beetje de inzet van de verkiezingen aan het worden. En je ziet ook. Het gezwabber van uh, Rutte, die uh, t, to, t, twee cd's bij zich heeft... en in Europees gezelschap speelt hij de ene... waarin hij toenadering uh, toont. En tegenover uh, het Nederlandse volk en de Tweede Kamer... vertelt hij een ander verhaal, waarin hij zich wat meer afkeert van de Europese Unie, en dat is levensgevaarlijk... en hij zal tussen nu en 12 september, wat mij betreft... hoe sneller hoe beter, daar een besluit want, over want, moeten weet, nemen. Het wordt de hele tijd gezegd hè, over Rutte... maar weten wij zo zeker dat die binnenskamer in Europa... Uh, zo toegevelijk is nou, aan, aan Europa? Nou, ja, ik ga af op... Uh, uh, on, jullie mensen en onze mensen die daar zitten... en dat voortdurend volgen en dat zeggen. Dus nee, ik ben er zelf niet bij. Jij, jullie ook niet. Maar ik ga er maar van even, even vanuit dat dat zo is. Het Goed. probleem is natuurlijk, als ik even tussen beiden mag ja, komen... dat Rutte er ook niet altijd helemaal bij is uh, in Brussel. Uh, en dat is natuurlijk een deel van zijn uh, positie en van zijn, van zijn gebrek. He, hij blijkt achteraf niet altijd helemaal precies uh, te weten... wat er daar is gebeurd. En dat komt uh, in de grond door een gebrek aan belangstelling voor de, voor de uh, grote politieke processen die hier uh, gebeuren. En was dat die, sterker dat onder Balkenende? Was dat beter toen, wat u betreft? Um, uh, ik denk, nou, <lacht> laten we zeggen, misschien was in dit opzicht Balkenende uh, iets beter dan Rutte dat hij uh, beter aanwezig was in de zaken in, in, in Europa. Dat had één uh, reden, namelijk dat hij zelf daar ook een post in wilde bemachtigen. Ik wil ja, daar niet altijd aardig ook over zijn. Weet we toch niet is. helemaal zeker, toch? Maar, uh, dat, ja. weten we zeker, dat weten we zeker. <lacht> wel, ik, uh, ik ben ook voldoende journalistiek onderlegd... En, <lacht> okay. en actief om te weten dat er een heleboel dingen wel zeker zijn. En uh, <lacht> onder meer deze. Um, maar uh, beide, dus Rutte uh, en Balkenende... Uh, hebben wel gemeenschappelijk... en dat is uh, wel heel erg vervelend voor dit land. Want dat is niet zo bij andere landen. In Merkel is dat heel anders. De uh, verhouding tussen haar interne positie en haar positie in Brussel... die is, die is als één blok, uh, als ik het zo mag zeggen. Maar... Uh, bij ons vallen de lui nogal eens uh, uiteen in twee posities. Die twee cd's uh, waren Bernard ja, Hammelburg. Ja, die twee cd's. En ik dat ik heb nog een korte, slotvraag voor, zaak, beide. Ja. korte slotvraag voor u beiden. Wordt het een succes en komen de markten tot rust de komende dagen? Bernard Hammelburg? Ja, maar ik, je moet succes een beetje nuanceren. Er zijn nu 19 toppen der toppen geweest. Ja, dus ik vind natuurlijk... dat we moeten stoppen met het steeds een top noemen. Want er komen er nog wel 30. Maar gaan de markten hier rustig op worden? Ja, omdat de markten, net als wij hier bij elkaar begrijpen dat dit de aanzet is voor een langzame verandering... in de goede richting. Tom Eijsbaus, deelt u dat heel kort nog? Ja, ik vind dat goed gezegd. De, men, men ziet dat het ernstig wordt genomen... en dat tegelijkertijd, aan de andere kant, dat de druk uh, die nodig is... om de Grieken, de Italianen, de Spanjaarden enzovoort... Sorry. tot, uh, tot uh, fundamentele veranderingen van hun politieke systeem... en versterkingen dus van hun staat te brengen, dat die, dat die uh, wordt... Uh, gehandhaafd. En om die druk te handhaven... moet je die markten een beetje blijven jennen. Ook, dat is uh, heel gek, maar... Uh, uh, als je meteen de markt gerust stelt... dan zakt de hele zaak als een soufflé in elkaar. Okay. Dus dat moet je ook niet doen. Wij volgen het met u en gaan u beiden ja. zeer danken. Bernhard Hopenburg en Tom Ijsbors, dank. We gaan het voortaan. Dank. De maandelijkse dinertjes noemen... de eetclub ja. van Brussel. Uh, dan die sensatie op Wimbledon. Arrange de Rus het eerst in haar carrière. Naar de derde ronde de nummer vijf van de wereld. Samantha Stoser versloeg ze in drie sets. Uh, I didn't win a match in the main draw before in Wimbledon, so I'm very happy. Tell me what it was like when Sam Stosur started fighting back the way she did, and then again saving those match points at the end, and how you managed to deal with that. Yeah, yeah, it was a very long point on a match point, and uh, she hit a great winner with the backhand, so I had to believe still in uh, that I could win and uh, not think about this uh, point, so I did that, and uh, yeah, that's why I won. <laughs> <laughs> Were you able to take in the occasion of the day, appreciating you here on court one against the world number five at Wimbledon? Yeah, it was very nice to play on this court. I never played on a big court here, so it was great uh, supporting also. And now how far do you think you may be able to go from here? This is a fantastic win to catapult you further maybe. Yeah, I have no idea who I play now but uh yeah I hope to play uh like this in the next round also and uh yeah we will see. Wonderful performance. Well done once again. Thank you, thank. Uh Rangstergus, ja, de derde ronde uitmonster. Goed, dan uh, is Marco Verhoef hier met het weer. Marco, goeiemiddag. Hoi. En er is uh, warme lucht aan het binnenstromen, buiten. Ja, dat klopt. En dat hebben we vandaag gemerkt aan de bewolking en de regen... die er ook hier en daar gevallen is. Regen, motregen. Beetje druilerig weer. Uh, toen ik hier naartoe reed, had ik ook zo'n beetje de hele weg uh, neerslag. Het werd wel wat droger, zeker in het uh, zuiden van het land. Het ligt nog wel wat op de loer. Het is voorlopig nog niet helemaal voor mij. Maar het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Ja, en dat hoort op het moment dat er warme lucht binnenstroomt... hoort dat er eigenlijk wel een beetje bij collega Hiemstra zei gisteren, het gaat er elke dag een klein beetje mooier uitzien. Zet die lijn zich door? Krijgen we het iets warmer, lekkerder? Weer? Ja, dat hangt er sterk vanaf wat je mooi vindt. Kijk, als je houdt Ik van warm je nou lekker, nou, dan. Uitsmeen. Nee, nee, nee. nee <laughs> maar die zij schuift een beetje op de goede kant op. We moeten morgen door een zure appel tussen de aanleidingstekens heen. Wat mij betreft de zure appel, want het is gewoon niet mijn weertype. Jij houdt van warmte, dus je komt aan je trekken. Maar het wordt broeierig en dat betekent dat de temperatuur uiteindelijk oplopen naar zo'n 23 graden op de wadden en 28 misschien wel in het zuiden van het land. Nou, dat is misschien, uh, klinkt misschien lekker. Maar het is dus inderdaad broeierig. Kan al een buitje vallen overdag. Is niet heel veel ruimte voor de zon. Maar zal zich ook niet helemaal onbetuigd laten. En dan tegen de avond, aan het eind van de middag, wordt de kans op wat zwaardere buien groter. En dan kan het ook gaan onweren. Dat zal het eerst in het zuiden van het land zijn. Later ook elders. En die onweersbuien nemen de warme lucht dan weer met zich mee. En dan is het vrijdag weer wat koeler. 22 graden, zonnige periode, droog. Dat is mijn weertype. Kan die wachten? Kan die wachten? Marco Verhoef, dank je wel. gaan de goede kant tot dus normale zomer.